6 uur. NTO Radio 1. Met Hugo Borst en Gert van het Hof. En in het laatste uur van NOS langs de lijn zometeen... bespreken we vanzelfsprekend de actualiteit. En we volgen de slotfase van Feyenoord tegen AZ. Daar nu 56 minuten gespeeld. De Rotterdammers gaan thuis met 1-0 aan de leiding. Nu eerst het NOS Journaal. Lieselot thomas -Sitten. Lokale partijen doen te weinig om infiltratie door criminelen te voorkomen. Dat zegt hoogleraar Criminologie Kolthof. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zouden de partijen meer werk moeten maken van de screening van kandidatenraadsleden, raadsleden vindt hij. Uit onderzoek van vorig jaar blijkt dat infiltratie met een crimineel oogmerk in het hele land voorkomt. Daarbij gaat het vaak om een raadslid. Volgens hoogleraar Kolthof worden wethouders vaak veel beter gescreend. De VNG heeft een brief gestuurd naar alle burgemeesters met een oproep om de kandidaten op de kieslijsten van de lokale politieke partijen te screenen. Het Franse Front National gaat verder onder de naam Rassemblement Nationaal, wat zoiets betekent als nationale samenkomst. Dat heeft partijvoorzitter Marine Le Pen bekendgemaakt op het partijcongres in Lille. Volgens Le Pen is de naam Front National te beladen en maakt deze verbindingen met andere partijen moeilijk. Daarom wil ze dat de rechtspopulistische partij verder gaat onder een andere naam. Op het tweedaagse congres werd Marine Le Pen vanochtend... unaniem herkozen als leider van de partij voor een derde ambtstermijn. Zometeen Frank Renaud over dat congres.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 Schaatser Patrick Roest is wereldkampioen allround geworden. Roest stond tweede in het algemeen klassement... op acht seconden achter de Noor Svereloene Pedersen. Die reed in de laatste rit op de afsluitende tien kilometer... en lang leek het erop dat hij de titel zou pakken... maar hij kwam in een bocht ten val. De Noor was daardoor kansloos voor de titel en eindigde als tweede. Sven Kramer is vierde geworden na een slechte tien kilometer... achter Marcel Bosker. In de Eredivisie heeft Ajax de achterstand op koploper PSV... verkleind naar zeven punten. Thuis werd met 4-1 gewonnen van Heerenveen. Utrecht was thuis met 5-1 te sterk voor Vitesse... en eerder op de middag won Groningen thuis met 2-0 van Pek Zwolle. Feyenoord AZ is nog bezig.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 Binnen zeven dagen gratis thuisbezorgd. Met 30 dagen bedenktijd. Bestel nu jouw nieuwe bril op charlietemple.nl. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of Physiotherapy.nl U wilt natuurlijk best een nieuwe Mercedes-Benz Vito met automaat. Maar u vraagt zich misschien af, is dat niet de luxe voor mij als stucadoor? Om te beginnen, u bent niet alleen stucadoor, U bent ook algemeen directeur, founding father van Haanstra Stucadoor. Uw eigen eenmansbedrijf. Dus natuurlijk verdient u zo'n comfortabele Vito. En het voordeel ook. U betaalt nu voor de 7G Tronic Plus volautomaat maar 395 euro extra. Ja, en daar wordt uw financieel directeur, u dus, ook blij van. Ga dus snel langs bij uw Mercedes-Benz Pro Center. Over geld praat je niet. Na 12 uur drink je geen cappuccino. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No Shirt. Premium Invisible Underwear. Check noshirt.nl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 Ook op terug, beste luisteraars. We kunnen culmineren in dit laatste uurtje langs de lijn van vanmiddag. Sport met actualiteit. We gaan eerst eens even kijken bij Arman ook. Doe Feyenoord AZ. Ja, 63 e minuut inmiddels in de Kuip. En nog steeds die 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Maar Feyenoord heeft het uh, moeilijk in het eerste kwartier na rust. De ploeg uh, van Giovanni van Broncos loopt zelf steeds meer achteruit eigenlijk. En Aanzet heeft nu echt wel wat meer grip op de wedstrijd. Weghorst wint het duel van Van Beek. Wie heeft hij met zich mee? Jaan een En aan de rechterkant komt Til. Weghorst kiest voor Til. Rechterpunt 16 meterbiet gaat dan even terug. In de wil met Haps via Svensson kan AZ toch door. Svensson, Weghorst en opnieuw Svensson. Maar dan gaat het mis bij AZ. En kan Feyenoord eruit komen met Toonstra Jurgensen, maar die legt het weer af tegen Wuiten. Zo kan AZ weer komen. Het gaat op en neer met nu AZ weer. En de bal naar de linkerkant via Seuntjes naar Jaan Linkerkant 16 meter gebied. Voorzet komt niet bij Weghorst. AZ houdt wel de bal in de ploeg. Jaan opnieuw, maar dan blijkt Dix te winnen. En gaat de bal via Thornstra uiteindelijk wel uit het 16 meter gebied. Feyenoord is aan tegenhouden. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker dat begint te worden Nog wel de voorsprong van de, Indoor Brabant, Ed van de paardensport Indoor-Brabant. Ed van der Bent... In de barageritten, direct volgend op die van Harry Smolders met Emerald was het Zweed Hendrik van Eckerman. en ook Steve Kerda, de auto olympisch kampioen die beide een springfout maakte, deden wel een goede poging. En toen was het de beurt op Michael van der Vleuten. Maar die heeft zijn tienjarige merrie, dat is een heel jong paard, heeft hij er echt niet voor het blok gesteld. Hij leed in een rustig tempo, drie seconden langzamer, maar wel foutloos en ging dus toch wel voor een behoorlijk prijzengeld. En toen in de laatste rit, Niels bruins de Belg, met Gantia de Muze. Die moest de tijd de leidende tijd van Marcus Ening moest die verbeteren. Eening Veel korter wendend, Maar de snelheid in de galopades van Niels Bruitseels met Gantia de Muze wacht hem met uh, een aantal tienden van seconden. Op de eerste plaats en op de tweede plaats Marcus Eening En op de derde plaats Harry Smolders met Emerald. Maar dat is met dit megaprijzenbedrag in deze Grand Slam nog altijd goed voor 120.000 euro. De verdere Nederlanders dus op de vijfde plaats. Vrieling met 48.000 euro. En op de zesde plaats zien we dan Michael van der Vleuten... met een bedrag van 36.000 gulden. En Mark Hout zagen met Sterros Calimero op de elfde plaats. Toch had het nog goed voor 10.000 euro. Magistrale wedstrijd met een mooie winnaar. Jammer genoeg net niet. Harry Smolders, hij moet het met de derde plaats doen. Dankjewel, Ed. Ja, we hoorden het zojuist al in het NOS Journaal. De Franse rechtspopulistische partij Front National wil ver, verder onder de naam Rassemblement National. Dat is vanmiddag door de partijleider Martine, Marine Le Pen bekendgemaakt op het Grote Partijcongres in Lille. Correspondent Frank Renaud, is daar nu Rassemblement National? Wat is dat in goed Nederlands? Ja, je zou het best kunnen vertalen eigenlijk, als nationale krachtenbundeling. Nationale samenwerking, zou je ook kunnen zeggen. Want dat is ook precies wat Marine Le Pen wil. Hè. Ze zegt, wij willen gaan regeren. Maar dat kan het Front Nationaal, zoals het tot nu toe nog heet, niet alleen. En daarom wil ze samenwerken met andere politici, met andere partijen. En daar moet je de krachten voor bundelen. En een dat betekent precies dat. En ze zegt ook over die oude naam. Dat Front Nationaal, ze zegt dat is voor heel veel mensen, kiezers... een psychologische barrière om op het Front Nationaal te stemmen. Alleen die naam, of vanwege dat verleden... Wat er aanhangt. En daarom is er nu gekozen voor een nieuwe naam in de hoop ook nieuwe kiezers te trekken. Ja, en is deze naam vrij van lading? Nou, niet helemaal dus natuurlijk. zijn als je naar het verleden kijkt in Frankrijk al verschillende politieke partijen geweest met een soort gelijke naam. Het Front National heeft zelf ook wel eens de, de, de term Rassemblement National gebruikt. In 1986 was dat bij verkiezingen. Dat was de vader Le Pen die dat toen nog deed. En je hebt ook, en het ligt natuurlijk een stuk gevoeliger, in de Tweede Wereldoorlog een partij ge gehad. En die heette Rassemblement National Populair. Eén woord extra dus. Maar het was wel een partij die samenwerkte met de nazi's. Hm. Um, hebben andere partijen al gereageerd op deze naamsverandering? Nee, er zijn niet of nauwelijks reacties nog van buiten gekomen eigenlijk. De reacties komen tot nu toe eigenlijk vooral van binnen en in de media natuurlijk. En als je naar de leden hier kijkt die in Liel, die bij elkaar zijn... zo'n 1500 man zaten er in de zaal tot vanmiddag. Die zijn natuurlijk allemaal razend enthousiast over die nieuwe term... omdat het inderdaad duidt op samenwerking die nodig is om te kunnen winnen. Maar goed, dat zijn diezelfde leden die met het natuurlijk ook Marine Le Pen hebben herkozen als partijlijster. Dus dat zij enthousiast zijn is niet zo gek. In de wandelgang, als je daar met mensen praat... en die liever, noemen dan liever niet hun naam, dan zegt... Er zijn redelijk wat mensen zeggen ook, nou ja, we vragen ons af of het wel genoeg is om alleen de naam te veranderen van partij. Of je daar nou echt nieuwe kiezers mee gaat trekken. Ja, is het niet gewoon ook een manier om een beetje afstand te nemen, verder afstand te nemen van haar vader? Absoluut, en dat is wat Marine Le Pen zeker tijdens dit congres dit weekend ook heeft gedaan. Hè? Een nieuwe naam, dat is echt een afrekening met de partij, het Front National die de afgelopen nou, bijna halve eeuw heeft bestaan in Frankrijk. Een nieuwe naam moet echt een soort nieuwe klank hebben, een nieuw weerklank vinden ook bij de kiezers. En die vader, ja, daar is het ook een afrekening mee. Dat was de oprichter natuurlijk van het Front National, Jean-Marie Le Pen. En Jean-Marie Le Pen is bij dit congres ook definitief de partij uitgewerkt, want hij was nog erevoorzitter. Hij was eerder al geschorst als lid, maar hij was nog wel erevoorzitter en daarvoor heeft dit congres nu gezegd, die functie, die schrappen we dan gewoon? Dankjewel, onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. In de guip. Feyenoord AZ. Armand. Ja, er begint meer ruimte te ontstaan op het veld. Nu voor Feyenoord. De paas gaat naar Dix. Die zet de bal ook ineens voor. Maar hij heeft eigenlijk veel meer tijd... om er iets beters mee te doen. Want nu wordt hij door een az er over de zijlijn geschoten door Oude Jan. En kan Dix gewoon een ingooi nemen. Maar daar lag wel mogelijk op een counter voor Feyenoord. 1-0 is het. Door de goal in de eerste helft van Jean-Paul Boetius. Dix levert nu simpel de bal weer in. AZ speelt echt beter in de tweede helft dan in de eerste helft. En speelt sowieso beter dan Feyenoord in deze tweede helft. Ja, een Baks gaat vol voor het duel en voor de bal. In een duel met Van der Heijden. Van der Heijden wint dat duel. En Haps kan verder voor Feyenoord. Of heeft Hechter nu gefloten? Nee, Haps mag gewoon door. Gefloten wordt er wel. Maar dat gebeurt door het publiek. Feyenoord doet veel fout in de tweede helft. Het ziet er niet goed uit wat de ploeg laat zien. Bij AZ hoogt het allemaal een stuk logischer. Ook meer op elkaar ingespeeld. Maar ja... Het scorebord zegt nu eenmaal dat Feyenoord met 1-0 voor staat. Dat zou geflatteerd zijn als Feyenoord hier van AZ zou winnen. Oh, schitterende actie dit van Berghuis die de bal heerlijk meeneemt langs ouwe Jan. Daarmee is hij hem kwijt. Gaat Berghuis door. Krijgt hij een duwtje in de rug. Ja, van Mietje. En krijgt Feyenoord een vrije trap net buiten het 16 meter gebied. Nu heeft Feyenoord niet echt Specialisten, Hoewel Berghuis in de eerste, wel die bal schitterend bijna erin schoot. Vrije trap, beland op de paal. Ja, er is één specialist misschien op de bank van Persie. Hoewel, gek genoeg als hij binnen de lijnen staat, is hij niet de eerste vrije trappennemer van Feyenoord. Want dat zagen we vorige week tegen NAC. Toen, uh... Nam Vilena ze gewoon. En daar werd Van Bronckhorst ook naar gevraagd. En Van Bronckhorst zei dat is aan de spelers in het veld. Die uh, mogen zelf beslissen wie die ballen gaat nemen. Ja, hij liep de trekkenbenen wordt... toen hoor. Toen die uh, cruciale vrijtrak kwam aan het maar eind. Die, een, een goede trap is een goede trap. Hè? Die heeft Van Persie toch nog altijd wel zou oh. je zeggen. Maar Vilena nou, ja. mocht het toen doen. Nu wordt het Toornstra. Berghuis loopt weg in de 70ste minuut. Niet ineens. Wel richting tweede paal. Doorgekopt door Van Beek. Naar wie? De bal blijft een beetje hangen. Van de Heide staat er, Jurgensen staat er. Er staan heel veel mensen. Maar wie schiet er? Uiteindelijk wordt hij weggeschoten. En Vilena vangt wel op voor Feyenoord in de middencirkel. Ruim 20 minuten dus nog. Zoveel complimenten heeft AZ de laatste maanden gekregen. Ik de, een voetbaljournalist omschreven, het als voetbalporno. Maar ja, je moet wel eens winnen. Oh, wie was dat? Volgens mij was Maarten Wijfels die dat no. deed. Ja, dacht ik hoor. In een stuk in het AD. Nu krijgt Feyenoord de kans misschien op de tweede goal. En die komt er niet in eerste instantie. Want El Amadi. Ik Kan nu nog wel een voorzet geven, maar die staat dan buiten spel. Maar al die complimenten, AZ ja, valt het het de mooiste voetbal de van tegen, Nederland hoor. en het is een ploeg die fantastisch speelt. Maar ja, je moet het wel laten zien. Ook eens in een grote wedstrijd tegen een grote ploeg zoals ja. Feyenoord op papier misschien dan nog wel is. En dat lukt AZ toch niet. Hoewel ze in de tweede helft wel iets beter spelen dan vorige. 1-0. Feyenoord leidt nog steeds in de eigen kuip tegen AZ. <tog> to be right as the rain is better When something is wrong You get excitement in your bones And everything you do's a game When night comes and you're on your own You can say I chose to be alone Who wants to be right as the rain is harder When you're on top Cause when hard work don't pay off and down and make it. Daar ja, is hij dan eindelijk. De eerste goal in 2018 voor Nicolai Jurgensen. Het betekent 2-0 voor Feyenoord. En dat lijkt toch te veel voor het geslagen AZ dat wel aan. Een opmerkelijk revival moet gaan denken om nog terug te klokken in deze wedstrijd. Feyenoord doet het, terwijl AZ eigenlijk het betere van het spel heeft. Maar één goede aanval is genoeg. Hechtig overstapje van Tony Villena. En keurig beheerst afgerond door Jurgensen. De opluchting die zie je. Die is voelbaar nou, in zijn gezicht. Heel groot. Het is uh, geen buitenspel. Niet voor Vilena, Niet voor Jurgensen. Maar toch uh, 50% van deze goal... Mag op konto komen van uh, Villene. Of nou ja, laat ik zeggen 33 procent. 33 komt van Berghuis. Die geeft namelijk de paas. En de andere 33 ik deel het uh, voorzichtig. In drieën komt op naam van Jurgensen. Want die haalt uiteindelijk de trekker over. En oh, wat is hij blij zeg. <laughs> hij is echt ongelooflijk ja. blij. Want dit uh, zat heel erg diep. Bij Jurgensen die zoveel moeite had met scoren. Maar nu is eindelijk voor hem de band gebroken. En belangrijker nog, het is 2-0 voor Feyenoord tegen AZ. Hij maakte al een doelpunt dit jaar. Dat uiteindelijk werd afgekeurd tegen PSV. Was een prachtige ook afronding. Ook zo'n mooi stiftje over de doelman heen. Toen was het Jeroen Zoet in de bekerwedstrijd. Maar toen stond hij buitenspel. Weet uiteindelijk door de video scheid zich erafgekeurd. afgekeurd. Maar dit is zijn eerste goal die telt. Want uh, we hebben nog geen videoscheidsrechter. Vanaf volgend seizoen waarschijnlijk wel. Maar nu nog niet. Dus hoeft hij zich geen zorgen te maken dat deze ook wordt geannuleerd. Jurgensen, dus met de 2-0 na Z heeft nog een kwartier. Om te voorkomen dat uh, John van der Broom straks weer allemaal vragen gaat krijgen. Die uh, zullen zijn in de geest van: Tja, weer een topwedstrijd verloren. Hè? Want dat zal toch wel een beetje de tendens zijn. Goeie vraag hoor. Dat weet ik omdat ik de vragen ga stellen. Oh. Gusteel gaat uh, inmiddels naar de kant. Bij AZ en Joris van Overheem komt voor hem in de ploeg. Dat is de derde wissel van AZ. Want die ploeg heeft al twee keer gewisseld in de rust. Maar ja, kunnen ze dit nog omdraaien? Feyenoord is niet goed. Is ook labiel. Maar een 2-0 voorsprong weggeven, dat doen ze dan nou ook weer niet al te vaak. Ingooien is er nu wel voor AZ. Maar ja, wie weet. Misschien is dit juist de wedstrijd die ze verliezen. En dan de bekerwedstrijd, de finale die ze winnen. Want het gebeurt natuurlijk niet heel vaak dat een ploeg... die twee keer binnen korte tijd tegen een andere ploeg speelt... ook twee keer wint. Dus wie weet lukt Feyenoord dat niet. Want die bekerfinale is eigenlijk natuurlijk wel veel belangrijker voor beide ploegen. Dan deze wedstrijd in de competitie. Wat voor AZ wel zuur is dat de achterstand op Ajax nu gaat groeien. Tot vijf punten. En dat is voor hen sneu, want ze hadden gehoopt dat ze toch in het buurt konden blijven. Nou, het kan nog ja, volgende tijd, week voorzet, Auwe Jan in. die komt net niet bij een spits terecht. Wel een ingooi voor AZ. Volgende week, zei je? Dan is Sparta-Ajax, hè. Dan is weer twee punten. Dat is weer twee punten. <laughs> ja. Oké, okay. ja, nou, ja, dat zou kunnen. Uh, 5-0, Willem 2-P's, dat hebben we ook niet helemaal verwacht. Auwe Jan met de ingooi voor AZ. En uh, Jan krijgt de bal nu ook terug. Van Seuntjes. Auwe Jan haalt de achterlijn. Zet de bal ook voor. Van Beek haalt weg. Geeft wel een nieuwe ingooi weg aan AZ. Ja, om nou precies te zeggen wat AZ fout heeft gedaan. Kom ik er ook niet helemaal uit. Ik vond het in de eerste helft nog een beetje tam. Een beetje zonder overtuiging. Maar verder hebben ze vooralsnog in de tweede helft helemaal niet zo slecht gespeeld. Het vloeit toch niet nee, op de een of zoals manier. het wel kan bij die ploeg. Ze had natuurlijk ook niet de mazzel. Want ja, je kan die penalty situatie in de eerste helft ook meekrijgen. Er zijn scheids die hem wel zouden geven. Dat gebeurde nu niet. Dat zit dan ook tegen. Ik denk dat ze bij AZ misschien wel gaan wijzen ook achteraf op dat moment. Ja, zeker. En zeker op de rol van de scheidsrechter. Jij had het erover dat, die, uh, dat het thuisvoordeel van Feyenoord wel echt beloond werd door de scheidsrechter. misschien wijst Van de Brom daar straks ook nog wel op. Feyenoord mag in elk geval een ingooi nemen. Jurgensen die uh, mag dat doen. Dat is gek voor een spits. Dat lijkt hij zichzelf ook te beseffen. Maar hij doet het toch maar. Gooit op Berghuis. Berghuis geeft de bal terug op Jurgensen. Jurgensen dan weer naar Elamani. in de 77ste minuut. Elamari met de bal aan de voet. Naar de rechterkant naar Berghuis, Boetjes en Jurgensen. Dus zij de doelpunt te Berghuis opent nu naar de linkerkant naar Boëtjes. Goeie bal van Steven Berghuis. Die zelf nog niet heel veel kansen heeft gecreëerd. Daar kan nu verandering in komen. Want dan komt de bal zijn kant op. Maar die wordt uitverdedigd door Wuitens. En zo kan AZ weer met Van Overheem en Weghorst. Maar die moet het afleggen tegen Jan-Arie van der Heijden. Nou, ik kijk toch een beetje naar een geslagen AZ, heb ik het idee. Ik zie de overtuiging niet echt meer dat het hier nog kan voor die ploeg. Winnen sowieso niet, lijkt mij. 13 minuten nog, drie goals, maar misschien nog een puntje. Het is niet uitgesloten, maar het uh, wordt wel heel moeilijk voor de ploeg uit Alkmaar. Ja, we horen eigenlijk een aantal dingen, Hugo, voorbij komen in het commentaar van Armand. Hè? Dat is dat AZ het niet kan waarmaken tegen topploegen. Dan heb je, uh, nou ja, Guus Til, die wordt gewisseld. En dat is wel uh, een van die spelers die door Ronald Koeman is geselecteerd... om uh, mee te gaan, mogelijk met het Nederlands elftal... in de komende oefeningen in tegen Engeland en Portugal. Met hem ook Wout Weghorst en doelman Bizot. Als je nou kijkt naar die drie... en je kijkt ook naar dat rijtje topwedstrijden... wat, wat voel je dan? Nou, dan denk ik, uh, Wout Weghorst is uh, uh, niet zo goed als Dost... Dus ik vermoed dat hij Weghorst weer laat afvallen. Hij geeft hem een, een aanmoediging. Zo van, ja. ik hou je in de gaten. Uh, ik denk bij Guus Til terecht. Uh, laat hij maar eens meetrainen met de grote jongens. Maar Bizot vind ik een uh, ridicule keuze. Dat is een hele gemiddelde keeper in, in Nederland. Dat denk ik erover. En voor de rest is uh, AZ vooral een, uh, een geoliede machine. Een collectief. Dus als je daar uh, radertjes gaat weghalen... wil het niet zeggen dat die goed integreren in, uh, in een maar. ander team. Moeten we deze vrije trap even mee pakken, Armo? Koopmeijner schiet hem in de muur. Krijgt nog wel een herkansing. Schiet die langs de muur. <lacht> die scheert langs de buitenkant van de paal. Die wordt ook nog eens van richting veranderd. Dat zou uh, een hoekschop opleveren voor AZ. En dan uh, pakken we die ook maar uh, rustig mee. Ja. 79ste minuut. En de hoekschop die getrapt zal gaan worden door Joris van Overheem. De derde invaller dus in de ploeg bij AZ. Feyenoord heeft nog niet gewisseld. Van Overheem trapt, komt bij de tweede paal. Jones heeft een klem vast. Jones die net in verlegenheid werd gebracht door een hele vervelende terugspeelbal. Maar het loopt allemaal goed af voor Feyenoord. Dat 2-0 voor staat in de eigen kuip. En die lijkt te gaan afrekenen met AZ uit Ookmaak. De Europese Unie moet geen nepnieuwslijsten bijhouden. Dat zegt Marlene de Kok-Buning, voorzitter van de belangrijkste EU-adviesgroep over nepnieuws. EU versus Disinfo, wat namens de Europese Commissie nepnieuws moet bestrijden, doet dat wel. De instelling ligt in Nederland onder vuur, omdat de Gelderlander, de Post Online en onze eigen NPO Radio 1 onterecht op die lijst waren gekomen. Morgen komt de Kok-Buning officieel met haar advies aan de Europese Commissie, maar ze sprak er al over met correspondent Thomas Spekschoor. Thomas, waarom wil het advies? visorgaan gaan van die lijst af. Nou, ze zeggen dat uh, die lijst, dat is heel gevaarlijk. Daar moet je helemaal niet aan beginnen als overheidsinstelling. Want voor je het weet zitten er hier ambtenaren van de Europese Commissie... te beoordelen of nieuws over de Europese Commissie ook wel echt nieuws is. En ja, dan kun je natuurlijk al heel snel naar een situatie gaan... waarin iemand zegt, slecht nieuws over de Europese Commissie is nepnieuws... en goed nieuws over de Europese Commissie, dat is dan weer wel echt nieuws. Nou, zegt Madeleine de Kokbuning, die situatie, daar moet je verre van blijven. Want voor je het weet kom je op een glijdende schaal en dan kun je het vertrouwen van de, van de burger verliezen en dan kun je ook in de buurt komen van censuur. Nou, het is heel goed dat er dat soort discussies gevoerd kunnen worden, want daar is nou juist die persvrijheid voor. Uh, in andere landen hebben we bijvoorbeeld hebben we in Polen gezien dat daar de toezichthouder een boete heeft uitgedeeld voor fake news. Nou, dat is iets waarvan ik in ieder geval vind dat we daar eigenlijk niet naartoe zouden moeten. Ja, deze week, Thomas, stemde onze Tweede Kamer in met een motie om EU versus disinfo uh, op te heffen. Heeft dat nou nog iets te maken met die stemming? Nee, dat heeft uh, hier helemaal niets mee te maken. Dit is een adviesgroep die de Europese Commissie... Uh, ongeveer anderhalve maand geleden uh, heeft opgericht. Ze hebben gevraagd, kijk nou eens, wat moeten we doen tegen nepnieuws? We zijn nu wel met allerlei dingetjes bezig, zegt de Europese Commissie... bijvoorbeeld met die lijst. Maar we hebben niet een grote, alomvattende uh, strategie... tegen dat nepnieuws. Uh, en toen hebben ze dus uh, onder andere Madeleine de Kokbunning uh, uh, daar neergezet als voorzitter. Maar daar zitten ook kranten aan tafel... Er zitten omroepen aan tafel, uh, daar zitten ook de sociale media... zoals Twitter, zoals Facebook, die zitten daar. En die hebben met z'n allen gekeken, wat kunnen we doen? Die zijn wel met, uh, met adviezen gekomen, maar één advies is dus... ga niet zo'n lijst opstellen. Nou, betekent dit advies nou ook dat het bureau wordt opgegeven? Nou, nog niet zomaar, hoor. Dit is uh, absoluut een belangrijke adviesgroep. Want uh, de Europese Commissie kan moeilijk zo'n groep oprichten... en vervolgens zeggen, met dat advies van jullie doen we helemaal niks... en we gaan gewoon door met waar we mee bezig waren. Dus ze zullen hier echt wel naar moeten luisteren. Maar tegelijkertijd moet je je bedenken... die ophef over uh, die lijst met nepnieuws... die leeft vooral in Nederland heel erg. In de rest van Europa is dit eigenlijk veel minder bekend... zijn er ook veel minder fouten gemaakt. Dus als Nederland straks tegen die lijst gaat pleiten... Ja, dan zullen er een heleboel andere landen denken... maar die lijst die hadden we toch net opgericht en daar waren jullie toch ook voor. Dus waarom moet dat nu dan ineens weer afgeschaft worden? Dus daar zal nog een hele discussie overheen gaan. Maar er is wel een volgend stapje gezet richting de opheffing van die lijst. Goed, dankjewel, onze correspondent Thomas Spekschoor. Feyenoord AZ. Feyenoord stond 14 punten achter op AZ. Nou, dat gaat worden verkleind, dat is evident. Uh, Feyenoord houdt zelfs de nul, Arman. Daar lijkt het wel op. dat zou worden dan 11 punten achterstand op AZ. Dat zegt allemaal natuurlijk niet zo heel veel. Het blijft een dramatisch seizoen in de competitie voor Feyenoord. Maar ja, goed, van 14 naar 11, het is een eerste stap. Misschien kunnen ze het nog verkleinen in de resterende wedstrijd van het seizoen. Maar het gaat natuurlijk allemaal om 22 april. Een herhaling van deze wedstrijd in hetzelfde stadion. Feyenoord, AZ, dan de bekerfinale En dan ook officieel getiteld als AZ Feyenoord. Want AZ is dan officieel de thuisspelende ploeg. Feyenoord dat weinig problemen heeft... In de laatste minuut om AZ tegen te houden. Dix krijgt de bal bij Boetius. Die speelt hem terug op Jones. En Jones schiet hem nog eens naar voren. Het is ook een uh, middag dat er een aantal Feyenoord afrekenen met wat trauma's. Want Boetius en Jurgensen allebei heel lang niet gescoord. Allebei nog niet in dit kalenderjaar. Voor Boetius was het heel lang geleden zelfs. September vorig jaar waarin hij zijn laatste doelbond maakte. Jurgensen ietsje minder lang geleden. Maar toch ook vorig jaar. Dat is wel lekker voor hen dat zij nu weer een doelpunt maken. En dat dus een aantal aanvallende spelers weer de vorm beginnen te vinden. Wat verder opvalt is dat Feyenoord nog geen enkele keer heeft gewisseld. Geen Van Persie in de ploeg gekomen. Ik zie verder ook niemand warm lopen. Dus ik denk dat Van Bronckhorst het hier gewoon bij wil laten. En het met deze elf wil afmaken. Dat zie je natuurlijk ook niet al te vaak. En dat zou een teken kunnen zijn dat hij tevreden is. Over wat zijn ploeg vandaag heeft gebracht. Daar kan ik in komen, want de eerste helft was ook prima. Tweede helft was wat minder voor die goal van Jurgensen aan de spanning. in deze wedstrijd een maakte Jones met de doeltrap. Die hij nu mag trappen, maar daar neemt hij wel natuurlijk heel veel tijd voor. Want de AZ staat 2-0 achter. En Feyenoord verdedigt een voorsprong. De bal gaat richting Jurgensen. Die krijgt hem bij Berghuis. Berghuis die gaat aan de rechterkant van het veld. Jurgensen loopt hem dan enorm in de weg. Ja, dan botst hij tegen hem op. Niet heel handig gelopen van de spits van Feyenoord. AZ neemt over. Doet dat met Mietje... Net over de middenlijn op de helft van Feyenoord. Maar dan levert Koop bijna zin bij Toornstra. Toornstra lanceert Jurgensen dan. Paas is niet goed genoeg kan makkelijk onderscheid worden door Wuitens. Ja, die fout van Hatsi de dat was toch wel een heel belangrijk moment in deze wedstrijd. Net na dat moment waarbij Hichler de bal niet op de stip besloot te leggen... nadat Van der Heijden de bal op zijn hand raakte... na een ingezette sliding, Een verdedigende sliding. Die keuze van de scheidsrechter... gecombineerd met de fout van Hatsi de daar zal het toch vooral over gaan... na afloop van deze editie van Feyenoord AZ. De zestiende keer in 18 wedstrijden in de Divisie dat AZ er niet in slaagt te winnen van Ajax, PSV of Feyenoord. Dat begint toch wel een hele lange reeks te worden op deze manier. Vlaar inmiddels voor aanzet met een bal naar voren richting Seuntjes. Maar ook hier mis je weer de overtuiging. Ontbreekt het toch weer aan het echte geloof. Je ziet het ook bij Weghorst die nu met wat wegwerpgebaren komt richting zijn medespelers. Als hij al het hoofdje laat hangen bij Weghorst dan weet je wel hoe laat het is. Maar voor Weghorst komt er misschien nog een hele mooie week aan. Want vrijdag wordt bekend of hij daadwerkelijk bij de selectie van Nederland zelf zal zitten. En als je zag hoe ongelooflijk emotioneel hij reageerde toen hij al bij de voorselectie zat... Dan wil ik niet weten wat er gebeurt als hij daadwerkelijk mee mag trainen. Dat zou toch uh, wel een prachtig moment zijn ja. voor Wout Weghorst. Tranen, dat kan bijna niet anders. Maar dat moet hij nog uh, tot vrijdag op wachten. Hij had het al over slapeloze nachten. Nou, dat zullen lange nachten worden. Maar als hij niet wordt geselecteerd, gaat hij ook huilen. Ja, wat er ook gebeurt, hij gaat huilen. Hij gaat huilen. Het wordt een emotionele week voor Wout, voor Wout Weghorst. En, en tussenweg is er niet. AZ inmiddels met Svensson in de 86e minuut. Svensson die houdt even in. Boetje zet de achtervolging in. Svensson dan naar Jahan Baksh. Ook van hem toch de uitblinker bij AZ de laatste weken heeft het niet echt kunnen brengen in deze wedstrijd. AZ speelt nu wel de bal rond, maar nog maar vijf minuten. En de voorsprong is redelijk comfortabel van Feyenoord. 2-0 tegen AZ. NPO Radio 1. Het is bijna half zeven en Lieselot Thomassen is lekker naar huis. Die is uh, mooi zondagavond aan het vieren. En Freddy van Tijn is daarvoor in de plaats gekomen. Welkom, Freddy. Het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen in Duitsland is vannacht brand gesticht... in Turkse instellingen en moskeeën. Onder meer in Berlijn gaat de politie uit van een aanslag met een politieke achtergrond. De burgemeester van Berlijn noemt aanslagen op de politieke of religieuze vrijheid onaanvaardbaar. In Amsterdam heeft de politie elf mensen aangehouden... bij een betoging van anti-islambeweging Pegida en een tegendemonstratie... Ze zijn gearresteerd voor misdragingen zoals het brengen van de Hitlergoed... het afsteken van zwaar vuurwerk en het beledigen van een agent. De politie zegt niet tot welk kamp de arrestanten behoren. Er demonstreerden zo'n 30 aanhangers van Pegida... en 40 tot 50 tegendemonstranten. De Franse partij Front National gaat verder onder de naam Rassemblement National. Volgens partijvoorzitter Marine Le Pen is de naam Front National te beladen... en maakt die verbindingen met andere partijen moeilijk... Oprichter Jean-Marie Le Pen, Marien's vader, werd het erevoorzitterschap ontnomen om het slechte imago van de partij te verbeteren. En De hulpdiensten in Groningen zijn vanmiddag uitgerukt na een melding over een lijk in het water. In de buurt werd ook een stapeltje kleren gevonden. Maar de waterpolitie vond niet een menselijk lichaam, maar een siliconen pop. Gelukkig. Ja, Willemijn, het weer. Het is droog trekken wel enkele buitjes vanuit het zuiden ons land binnen... met een kleine kans op onweer erbij. Vanavond en vannacht blijft het dan verder op de meeste plaatsen droog... maar in het noorden en het noordwesten is er op uitgebreide schaal kans op mist. En die kan morgen overdag echt wel wat hardnekkig blijken te zijn. Blijft de temperatuur daar ook ietsjes achter? Op andere plaatsen komende nacht kan er lokaal in opklaringen ook mist ontstaan, maar die lost morgen dan overdag gewoon geleidelijk op. De dag begint droog met ook wat zon. Later vanuit het zuiden kans op enkele buien. Het is morgen 10 graden in het noorden en 13, 14, 15 in het zuidoosten van ons land. Dankjewel. Radio 1. NOS langs de lijn. Slotfase van het Feyenoord AZ, Arman. 88 e minuut, 2-0 voor Feyenoord. Maar wel een aardige kans nog voor ouwe Jan. En die vond uh, de vuisten, de Australische vuisten van Brad Jones... op zijn weg richting de goal. En dus blijft het 2-0. En uh, heeft Feyenoord de bal inmiddels weer. Toch wel een knappe overwinning voor Feyenoord. Tegen de ploeg die uh, dus al de complimenten kreeg. Feyenoord al afgeschreven en wel. Maar ja, ze winnen wel van AZ. En dat doen ze twee keer in het seizoen. Want in Alkmaar werd het 0-4. En nu staat het 2-0. Is AZ er in twee wedstrijden toch niet in geslaagd om één doelpunt te maken tegen Feyenoord. Nou, ze hebben nog een kans. Op 22 april schot van Vilena. Oeh, dat is een hele goede nog. Van echt 30 meter. Dat is een flinke afstand. Maar Vilena die probeert het maar. En Bizot, goede keeper, pakt die bal. En zorgt worden dat hij bij 2-0 blijft. <laughs> AZ krijgt de bal achterin nog wel weg. Elma die vangt op, op het binnenveld voor Feyenoord. Berghuis aan de rechterkant naar Toornstra. Toornstra met een bal binnendoor. Door op Berghuis, maar die had hem niet helemaal begrepen. En dus komt Bizot weer in balbezit voor AZ. En die speelt snel weer door naar Jonas Svensson. Ja, dat is een uh, zeldzame nederlaag die aanstaande is voor AZ. Want de laatste keer dat ze verloren was ook nog in het voorgaande jaar. Eén van de laatste 19 wedstrijden verloren. Dat was tegen Ajax. Ze verloren eerder in de zon natuurlijk ook van Feyenoord thuis. Ze verloren uit van PSV. En ze verliezen nu ja. dus uit van Feyenoord. Ja, dat doen ze dus vooral. In de grote wedstrijden. En dat is natuurlijk uh, wat ze bij AZ ontzettend stoort. Want ze roepen dat ze zich willen meten met de top. Maar zolang je dit soort wedstrijden structureel blijft verliezen... wordt het wel moeilijk. Goeie bal dit richting Van Overheem. Goeie ingreep ook nog van Dix. Die daar nog net een voetje tegenaan krijgt, denk ik. Waardoor Van Overheem hem niet helemaal kon controleren. Maar het is ook buitenspel, want de vlag gaat omhoog. En dan is er kramp bij Kevin Dix. Die uh, daar even aan behandeld moet worden. Ja, Hij komt er niet naar... helemaal lekker uit. We is naar Italië ouder, geweest, maar... hè? Ja, dat, uh, dat, dat zou kunnen. En nu wordt hij even... Behandeld. Ja, van de Heide en van Beek. Die gaan met hem in de minder weer. Hoeveel extra tijd komt erbij? Want we zitten inmiddels zo in de laatste minuut van de wedstrijd. Maar er is dus niet heel veel gewisseld. Zeker niet aan Feyenoordzijde. zijde. En Dix die blijft voorlopig even zitten. Nou, dus, er nee, zijn voldoende wisselmogelijkheden nog. als het uh, om Feyenoorders gaat. Maar ik denk dat Dix het ook wel af wil maken. En dat lijkt hij inderdaad te willen doen. Hij staat weer. Hij mag doorlopen. En dan gaan we zo zien hoeveel tijd. scheidsrechter Higgler. Bij wil trekken aan deze wedstrijd. Nog een paar seconden van de officiële 90. Jones heeft de bal inmiddels neergelegd. Buitengewoon stille Kuip trouwens ook. Feyenoord wint dan wel. Maar van uitzinnige euforie is ook geen sprake. Drie minuten komen erbij. En daar zijn we nu aan begonnen. Jones heeft de bal naar voren getrapt. Wie vangt erop? Het is AZ. In de persoon van Seuntjes. Die wint het duel van Toornstra. Die speelt de bal dan door op Weghorst. Die een paar keer toch wel heel dichtbij het doelpunt is geweest door een paar goede schoten. Maar net had hij ook niet het geluk dat je dan wel een beetje nodig hebt. Want de schoten waren allemaal wel prima. We ging hij een paar centimeter telkens langs de paal. Nu is het Vlaar voor de AZ. Er komt nog een wissel aan bij Feyenoord om Dix dan toch even die laatste minuten te besparen. AZ probeert Svensson weg te sturen aan de rechterkant van het veld. Dat lukt niet. Haps verdedigt, maar speelt de bal wel. In de voeten bij Svensson. AZ nog een keer met Jaan Baksch. Svensson. Voorzet. Seuntjes. Zover oh, de kans voor Seuntjes nog. Gaat die bal er dan in via Van Overeem? Ook niet. Nou nou nou. Als je deze kans er niet in krijgt AZ. Ja dan ga je ook niet winnen van een topclub. Want dit zijn wel grote mogelijkheden. Voor Seuntjes en Van Overheem. In de laatste minuten van de wedstrijd. En Auwe Jan, een paar minuten geleden kreeg er dus ook al eentje. Dus nou ja. Zelfs na die 2-0 is AZ absoluut niet kansloos geweest. Jones die uh, met een heel onorthodoxe redding. Onorthodoxe redding die Hoekschop wegbokst maar AZ heeft wel nog steeds de bal. Een flegmatiek hakje dan van Koopmeiners Zorgt ervoor dat Van Beek wel weer kan overnemen. Het balbezit voor Feyenoord. Bizot inmiddels aan de andere kant van het veld. De man die de bal heeft en gelijk weer naar voren schieten. Ja, van echte spanning is natuurlijk geen sprake meer. Omdat de marge 2 is door die goal van Jurgensen. Die de voorsprong verdubbelde voor Feyenoord nadat Boetius de ploeg uit Rotterdam in de eerste helft de voorsprong had gezet. Na een enorme fout. Daar zal hij nog wel even wakker van schrikken. Van Pantelies Hatsi de -Jakels. Nog één keer AZ. En de 2-1. Daar komt hij nog. Ja, Weghorst doet het dan toch. Voorzet van Koopmeijners vanaf de linkerkant. En Feyenoord krijgt die bal niet weg. En een prima uithaal dan van Wout Weghorst. Van een meter of acht. En die bal gaat erin. Daarmee verrast hij Jones. Is het 2-1. En spelen we. Uh, corrigeer me als het niet klopt. Denk ik minder dan een minuut. Weghorst die doet het. En Jones baalt. Want hij houdt zijn doel niet schoon. Maar AZ heeft misschien nog één aanval. Als het niet minder is om hier uh, nog een keer te scoren. En wie gaat er dan uh, inkomen bij Feyenoord? Dix gaat er natuurlijk in elk geval uit. En het is Nieuwkoop. De andere rechtsback die nog een paar seconden mag meedoen. Nou, toch nog een uh, spannende laatste minuut. Die we gaan zien door die aansluitingstreffer van Wout Weggers Die in elk van zijn laatste drie uitduels tegen Ajax, Feyenoord of PSV een doelpunt maakt. En doet dat nu dus weer voor de vierde keer op rij. Ook al is het een goal die waarschijnlijk alleen voor de statistieken zal zijn. De aftrap die mag nog genomen worden in de middencirkel door Feyenoord. Gaat Higgler dan gelijk affluiten of laat hij nog even doorgaan? Thornstra, die uh, komt eerst met een schijnbeweging. Waardoor uh, wat mensen van AZ te vroeg komen inlopen. Uh, nou, die wil echt enorm snel op de bal gaan jagen. Dat probeert Vlaar nu te doen. Van de Heide schiet de bal naar voren. Hoe lang laat Higgler nog doorgaan? Krijgt AZ nog de kans op één aanval? Weghorst dus met de 2-1... En AZ nu met de ingooi aan de linkerkant van het veld. Oude Jan naar Wuitens, naar Bizot. Dat is niet de plek waar AZ de bal moet hebben. Bizot begrijpt het en schiet de bal naar voren, naar Van Overeem. Maar Weghorst is de man die doorkomt. Van Overeem krijgt de bal niet in bezit. Dan wordt er vanuit het publiek al wat gefloten. Maar dat is niet de officiële scheidsrechtersfluit. Want dat is de enige fluit die telt. Dus mag AZ nog even met Aoyan. De bal naar Koopmijners. Die schiet de bal vol in het lichaam van Toornstra, Krijgt toch de bal terug. Koopmeiners zet de bal nog eens voor. Weghorst van Beek haalt de bal weg. Waar gaat hij naartoe? Wordt door een hoekschop voor AZ of slechts een ingooi? Ik denk slechts een ingooi. Inderdaad, die mag genomen worden door Swensen. Wat een hectische slotfase dan nog. AZ nog één keer voor de gelijkmaker in de absolute slotseconde. Mietje. Met de bal naar de rechterkant. Bal gaat terug via Svensson naar Mietje. Maar hij moet voor de goal. Lukt het aanzetten om die bal daar nog één keer te krijgen. Koopmeiners is halfwege de helft van Feyenoord. Dat duurt lang voor die bal erin. Wordt geslingerd en dan glijdt uh, Jan uit. Verspeelt hij de bal. Kan Berghuis er vandoor aan de andere kant. Wordt er nog een overtreding gemaakt. Die ervoor zorgt dat de weg van Berghuis naar de goal wordt belemmerd. Maar Higgler uh, gelooft het wel. Denk ik, heeft hij nu inderdaad afgefloten. Dat heeft hij gedaan. En Feyenoord heeft deze wedstrijd dan toch uiteindelijk gewonnen. Die laatste vrije trap hoeft Feyenoord niet meer te nemen. Het werd nog even spannend in de laatste seconde van deze wedstrijd. Door de aansluitingstreffer van Wout Weghorst. Maar uiteindelijk vindt Feyenoord wel voor de tweede keer dit seizoen van AZ. Nu met 2-1 naar de 4-0 in Alkmaar. En dan mag AZ alle complimenten krijgen. En die verdienen ze ook best wel. Conclusie is toch... Dat ze inmiddels uh, vijf van de zes wedstrijden tegen de traditionele topdriekers. Of oh, sorry, vier van de zes inmiddels dit seizoen ook alweer hebben verloren. de kids' hart. Langs de lijn. 1-0. Arjen Cristiano Ronaldo. voetbal. Oh we beginnen in Italië. Daar werd de competitie dit weekend weer opgepakt nadat de Serie A vorige week abrupt tot stilstand was gekomen door de plotselinge dood van Davide Astori. Zijn club Fiorentina speelde thuis tegen Benevento en dat werd een emotionele aangelegenheid. Vooraf was er een minuut stilte en in de dertiende minuut, verwijzen naar het rugnummer van Astori, een massaal applaus. Er moest natuurlijk iemand zijn plaats innemen, centraal in de verdediging. En die ondankbare taak was weggelegd voor. Vitor Hugo, en dan mag u raden wie het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Prova in cross in zona centrale. Lo stacco di Vitor Hugo. È suo. Il primo gol dedicato a Davide Astori. Ecco la maglietta sollevata da Vitor Hugo. Applausi da parte di tutto lo stadio. Ja, na zijn goal. Uh, bracht Hugo een ere salut aan het shirt van Astori. En voor zover relevant op dit soort momenten... Fiorentina won met 1-0. Datzelfde geldt voor Atalanta-Bergamo. Het enige doelpunt in het duel met Bologna... werd gemaakt door Martin Deroon, de middenvelder... die in de voorselectie van Oranje is opgenomen... schoot van net buiten de 16 vrij binnen. Dat deed hij trouwens met een ouderwetse bebloede tulband om zijn hoofd, want hij liep eerder in de wedstrijd... een flinke hoofdwond op. Bij Juventus was DiBala de matchwinner. Hij hielp Juve met twee goals aan een 2 0 zegen op Udinese en de koppositie in de Serie A. Het heeft twee punten meer dan Napoli... dat vanavond op bezoek gaat bij Inter. In Engeland staan er vandaag maar twee wedstrijden op het programma. Na drie nederlagen op een rij won Arsenal weer eens. Het werd 3-0 tegen Watford. De Spurs spelen op dit moment tegen Bournemouth... Ik heb eigenlijk geen idee, maar volgens mij is het 1-2 op dit ja. moment. Bij winst wipt Spurs over Liverpool naar de derde plaats. Liverpool ging gisteren namelijk pijnlijk onderuit... tegen de grote rivaal Man United. Marcus Rashford, kind van de club... zorgde met twee goals voor de 2-1-zegen van United City. De koploper speelt morgen pas, dan is Stoke City de tegenstander. Maar echt spannend zal het niet meer worden om de landstitel daar. Dat is onder in de Premier League wel anders. Het verschil tussen de nummers 13 en 19, slechts vijf punten. En die spanning maakt een rare... Dingen los in de mens. Ja, het is uh, niet alleen uh, in Nederland het geval. Ook daar bij West Ham United kwam er tijdens de met 3-0 verloren wester tegen Burnley een fan het veld op om verhaal te halen bij de ja. spelers. Daar wist aanvoerder Mark Noble wel raad mee. Hij werkte de supporter zo naar de grond, want ja, hij is ook maar een mens. First and foremost, I'm a human being. You know, I'm a footballer now. I'm out on, out on the pitch, but if someone's approaching me, I'm going to protect myself for sure. Um, I mean, there's a police out there and the security obviously couldn't do that. Als iemand approaches me on the pitch, I'm gonna protect myself stop. Ja, je kan er rood voor krijgen. Maar waarschijnlijk was dit een verdedigende actie. Maar ik kan me herinneren in de arena, de keeper van AZ, ja. Esteban was het volgens mij. Ja. Die iemand een enorme schop gaf. Of schopte ja. naar. En die kreeg toen rood. Ja, maar dit, dit klinkt wel echt als, uh, als een goede daad van Mark Noble. Ja, we gaan het even terugzien ergens op YouTube, ongetwijfeld. Uh, dat brengt ons in Frankrijk, want daar ging het in de overtreffende trap mis bij Lille. De in verkeerende club kwam niet verder dan 1-1 tegen Montpellier. Zo'n 200 supporters zagen daarin aanleiding, ook al, om het veld te bestormen... en om zich heen te slaan en schoppen. Enkele spelers zouden zijn geraakt. Er is inmiddels een onderzoek ingesteld. Ongelooflijk. Ja. ja. Paris Saint-Germain heeft zo zijn eigen zorgen... maar die zijn van een heel andere orde. Dan heb ik het over de Champions League-finale frustratie... waar PSG ook dit jaar niet vanaf komt. Afgelopen week werd het uitgeschakeld door Real Madrid. En de competitie gaat het een stuk beter. Getuige de 5-0 zegen op Mets En de riante voorsprong op de nummer 2, Monaco. In Duitsland had Bayern München gisteren al een lekkere middag. Dat was geen verrassing. Haasvouw was de tegenstander. De hamburgers bungelen ergens onderaan in de Bundesliga. Zijn de laatste jaren sowieso al een favoriete tegenstander van Bayern. In de afgelopen seizoenen werd het al eens. Schrijf mee. 7-0, 8-0, 9-2. Dit keer werd het slechts 6-0. Arjen Robbers scoorde één keer Lewandowski maakte een hat-trick en miste ook nog een strafschop. Barcelona ligt op titelkoers, maar dan in Spanje. Tegen herkensluiter Malaga boekte de Catalanen een reguliere 2-0-zegen. Alleen Atletico Madrid blijft nog enigszins in het spoor... na de 3-0-zegen op Celta de Vigo. Zojuist is de achterstand weer acht punten. Ja, we gaan zometeen alle wedstrijden in de eredivisie van dit weekend... voor u op een rijtje zetten. En dan kijken we met name naar de duels van vandaag. Dat doen we na Lily Allen... I've never smile. Een schot uitstekend en in tikken. Oh. Oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanmiddag. En dat gaat nog goed ook. Hier 2-2. Ja, beginnen we maar even met Ajax-Herenveen. Bij rust 1-1, eindstand 4-1. Met een overtuigende zegen bracht Ajax de achterstand op de koploper PSV weer terug naar zeven punten. De score ziet er dan wel goed uit. Het verschil werd pas echt gemaakt in de laatste minuten. Ajax-coach Erik Tenag heeft daar een verklaring voor. Dat heeft gewoon te maken met het rendement in de eindfase. En ja, soms zit je in, in zo'n fase. Uh, we hebben geen gebrek aan vermogen, We hebben de meeste goals gemaakt in de eredivisie. Uh, maar nou, in deze fase gaat het allemaal wat moezamer. En dan is het wel heel prettig dat je in die eindfase er toch nog twee bij zet. Het rendement ja, ja. in de eindfase. Ja, precies. Ik wil daar toch Frits Spits wel eventjes over horen. Of uh, meneer Appel die uh, de taalstaat uh, uh, doet. Van Ten Hag, wil ik weten. In de arena was er weer een hoofdrol weggelegd voor Hakim Ziyech. Ziyech kijkt en speelt een prachtig binnendoor. Oi, oi, oi. Oh, wat een goal oh, oh, oh, oh. van Ajax. Die paas, die assist van Ziyech op Donny van der Beek. Die zijn de goal maakt voor Ajax. Maar oh. -ho -ho -ho -ho. Mooi hè? Nou, je zit ook gewoon dwars door iedereen heen te praten. Hè? Dat ja, dat is, klopt. Die, dat wordt even pijnlijk duidelijk. Ik, uh, ik, ik, ik wil gewoon uiting geven aan mijn uh, bewondering voor deze voetballer. Zie je echt. Vim zo mooi. Ja, hij werd door die paas, uh, mede door die paas terecht. De man van de wedstrijd. Ja, fantastisch. En zo moet hij spelen. Uh, uh, goed lang uitstellen. Uh, het juiste moment inderdaad voor de eindpas gaan. En ja, dan kan hij prachtig schilderen. Het verschil werd groot gemaakt in de slotfase... en daardoor werd de uitslag een beetje geflatteerd. Daar had Herreven-trainer Jurgen Streppel echter geen boodschap aan. We hebben verloren of het dan met 4-1 is of 2-1. Nou, ik, ik vind het zonde als je in de laatste fase nog, nog twee doelpunten weggeeft. Maar de waarheid gebied wel te zeggen dat zij... volgens mij hebben ze 30 doelpogingen gehad. Nou. Dat zegt genoeg natuurlijk. Ja, we praten nog eventjes na met Joep Schreuder die vanmiddag in de arena was. Ja, Ajax kon weer dichter bij PSV komen. Zag je dat ook terug in het veld bij Ajax? Nou, een beetje. Er was goede wil Het had 7-1 kunnen worden. Maar ik begin me wel ergens een beetje aan te verbazen... om nog maar eens een paar mooie woorden te noemen... over mentaal vermogen. Dat is echt iets voor jou, Hugo. Ik ben ja, ja, benieuwd. Het, nou ja, weet je, het gaat bij die top drie steeds meer om mentaal vermogen... om beeldskracht, focus, concentratie of zo. En ik vind het een beetje opmerkelijk dat Ten Haag... of Cocu en zeker dan ook van Bronckhorst... Ja. niet in staat zijn om constant een juiste wedstrijdinstelling... te bewerkstelligen bij hun spelers. Ja, klopt dat wat gaat je zegt. Het gaat niet alleen maar ja. meer om kwaliteit... Ja. vindt, maar ik vind het. Nou ja, ik zie hetzelfde natuurlijk ook onderin. Hè. Ik volg Sparta heel nauwgezet. En dan zie je dat Dik Advocaat er wel in slaagt. Bijna altijd. Dat is echt het verschil met zijn voorganger. Om, Sparta, om van Sparta een vechtmachine te maken. Het is niet nou, ja. elke wedstrijd gelukt. Uh, maar, ja, Nou, van de tien wedstrijden is dat acht keer gelukt. Echt een ja, voetballer ja. met het mes op de keel. Dikkie kan het wel uh, overbrengen, maar misschien is dat wel een hele speciale gaaf voor trainers. Ja, waarom de ene wedstrijd en de ene week wel en de andere keer niet? Nu is er ook nog dat gehaal Younes, hè, die niet wilde invallen. Nou. Aan het eind uh, komt er ook nog eens een beetje bij. Het is... Uh, het gaat niet alleen maar meer om kwaliteit. Hé, hey, Matthijs de licht nieuwe aanvoerder, 18 jaar. Begrijp je die keuze van acht? Ik heb even nagedacht. Onana komt uit Cameroon. Weber uit Oostenrijk. Talia Fico uit Buenos Aires. De ja, hij lijkt toch 25 jaar. Komt uit Apkouw, dat is toch goed. Ja. De jongen die doet het, die staat daar. Prima. Ja, en hoe zou het zijn als je Joel Veldman heet uh, op dit moment... Ja, het, het denk dat hij naar een nieuwe club moet gaan uitkijken. En dat noemen ze dan een nieuwe uitdaging. Hè? Hebben we allemaal wel eens. Maar Ten harte spreekt de laatste weken allemaal over, over instelling. En, uh, nou, dat Veldman is daar de personificatie van. Van het feit dat hij dat de laatste weken in ieder geval niet heeft laten zien om met het mes op de keel te spelen. En als je het al deed, in topwedstrijden heb je het ook wel zo over gehad, Dan was het een verkeerd... Een verkeerde, een valse mentale instelling. Ja, toch, ik had een beetje problemen met die keuze. Uh, Weuber had je er ook uit kunnen gooien. Die arme ja. Veldman, niet geselecteerd voor oranje. Vond het een beetje een makkelijke keuze. En die Christensen, ik ben er niet stuk van, hoor. Die rechtsbek van Ajax. Erik ten Hag wel zijn stempel drukken, hè? Ja, ja. Hé, hey, vind je het nog wel leuk? Want uh, aan het eind van uh, de uitzending kom je altijd een beetje roeren hier bij de Lijn. En je klinkt altijd zo somber, man. Is dat zo? Ja. Vind je het wel leuk? Oké. Okay. Nog, Heb ik nou voetbal? Genoten? Ik, hoorde, ik hoorde zie, ik was fantastisch. Was ja. het fantastisch? Ja, vind ik nou, wel. Die paas was hmm. fantastisch. Ho, ho, ho. Weet die was, was sowieso genoten, fantastisch. He? Nou? nou. Ik, ik zat in de auto. Terug. Ik toen, hoor jou met Armand de hele tijd het niet eens zijn. Dat is ja. toch leuk? Ja, Armand <laughs> is nog jong, hè? En ik heb toch 30 jaar meer ervaring. Dus hij moet echt wel uh, begrijpen ja, dat hij ja. natuurlijk een straat lengt op mijn voordeur. Maar als iemand Armand respecteert want ik vind hem een geweldige voetbalcommentator dan ben ik het wel. Ik. Dankjewel, Joep. En jij bent en uh, toch nog niet toe aan een nieuwe uitdaging, hè? Nee, nee, nee, nee. We blijven bedankt. lekker somber. Oké, okay, we gaan ja, nog goed. drie, minuten, dus doen we even gas geven. Feyenoord AZ, Rusland 1-0, eindstand 2-1. Ja, AZ was de ploeg in vorm en Feyenoord was juist op zoek naar die vorm. Toch ging het vanmiddag in de Kuip heel anders. Ja, Jean-Paul Boetius maakte En Het is dus 1-0 voor Feyenoord. Na een blunder, anders kan ik het toch niet omschrijven. Van Pantelis Hatsidiakos achterin bij AZ. Hij kan moeiteloos uitveredigen. Hij kan de bal terugspelen naar zijn keeper. Hij kan hem wegschieten. Hij kan eigenlijk alles doen. Behalve datgene wat hij nu doet. Namelijk de bal 5 meter vooruit spelen in een slakker tempo. Boetius onderschept. Gaat met de bal aan de wandel. En schiet van net buiten de 16. Raak in de korte hoek. Door doelbeten van Boetius en Jurgensen... en een tegentreffer van Wout Weghorst won Feyenoord met 2-1. Het zal de Rotterdammers moed geven. Volgende maand treffen beide clubs elkaar in de Kuip... en dan is het de finale van het bekertoernooi. Utrecht-Vitesse-collega, die mag jij doen. 2-0 ja, rust, 5-1 Heb je hem niet? Doe ik, mis, ik hem ik mee. Je niet. Geen probleem. Het was niet beslissend, <laughs> maar toch was er weer een negatieve hoofdrol... voor Vitesse-keeper Remco Pasveer. Ajoep, makkelijk getrapt de voorzet En de misser van de keeper, Pasveer, is weer de sjaak. Zoals, zo vaak. En dan is het uh, afdrukken van Sander van der Streek. Hij laat hem zo uit zijn handen ploffen. Wat is dat toch, een hopeloze keeper... Ja, zo was het. Een blunder leverde de 3-1 op. En ook bij de 5-1 van Utrecht ging pas weer in de fout. En dan verwacht je een boze Vitesse-coach. Uh, ik heb eerder nog niet gesproken. Ik heb de, de groep toegesproken na de wedstrijd. En ik heb nog niet persoonlijk naar mensen gekeken, nee. Ja, toch was Henk Vrezen mild in zijn eerste oordeel. Ja, ik denk dat iedere sporter baalt als hij een mindere dag heeft... of foutjes maakt. En, uh, dus uh, ja, dat zal voor hem niet anders zijn. Jassina Joep profiteerde optimaal van de ofdee van Pasveer. Niet alleen met een, een van zijn eigen treffers... maar ook bij zijn voorzet die de 3-1 opleverde. Ja, het is natuurlijk uh, sneu voor hem dat hij, uh, dat hij dat moet meemaken. Maar goed, uh, ja, het helpt <klaar> ons en uh, ja, wij gaan daar niet over klagen natuurlijk. En, ja, die, die, die bal swabberde ook wel een beetje. Ik gaf hem keihard voor, ik, dat weet ik zelf ook. En die bal ging ook een beetje ja, alle kanten op. Maar goed, als keepers zijn er geen excuses, moet je die hebben. Ja, het is uh, pech voor hem, maar geluk voor ons. Ik heb een blaadje gevonden. Groningen tegen Pax Volle. ruststand 1-0, eindstand 2-0. Dankzij een eigen treffen van Ryan Thomas en een vrij exemplaar van Roestic... boekte FC Groningen een overwinning waar ze hard aan toe was. Ja, zeg je helemaal goed. Eigenlijk uh, de eerste overwinning in, uh, in 2018... Ja, en trainer Ernest Faber zag dat zijn ploeg hard moest knokken voor de drie punten. Toen het even moeilijk werd, haalde doelman Pat de vaart eruit door een blessurebehandeling te vragen. Ploeggenoot Juninho Bacuna kon dat wel waarderen. Het is gewoon slim van hem, want uh, hij ziet ook. Uh, ja, we staan er in uh, een moeilijke fase. en uh, Hij ziet het zelf ook. En als je dan. Uh... En ja, met zo'n slimmer geitje. Je was gewoon een omzet. Dat is gewoon goed. Gisteren. Ja, gespeeld Ado Nak 0-2. Willem 2 PSV 5-0. VVV Excelsior 2-3. Roda Sparta 0-2. Vrijdag al gespeeld Heracles, 20-2-1. In 1. de stand. PSV heeft 68 punten. AX heeft het gat verkleind tot 7 punten. AZ derde met 56. En FC Utrecht is de nummer 4 met de een... Kielzog Willem 2 27-26. Sparta 27-21. FC Twente, 27-18. En Rode EC 27-17. Fijn dat u tot volgende week. Ja. En vanavond zijn we er ook nog om 10 uur. Dag. NPO Radio 1. Questies. Het debatprogramma van NPO Radio 1. Steeds meer leerplichtige kinderen zitten niet op school, maar thuis. Hoe is dit mogelijk als alles op school wordt geregistreerd? Falen leerplichtambtenaren, onderwijsinstellingen of ouders?